De regering ligt in Brussel onder vuur, onder meer vanwege hervormingen van de rechterlijke macht. De stemlokalen in Polen sluiten vanavond om 9 uur. De inheemse leiders van de betogingen in Ecuador gaan in op een aanbod van president Moreno om vanavond te gaan praten. De inheemse bevolking wordt zwaar getroffen door de economische hervorming die Moreno wil doorvoeren. De afgelopen dagen vielen bij protesten zeker vier doden.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 Thank you.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 En de weddingmarch komt natuurlijk uit Loing Green, de derde acte, scene 1. En de componist daarvan is natuurlijk Richard Wagner. Um, het wordt uitgevoerd op uw Bruiloft door het Prags Kamerkoor. Het uh, WDR, dat is de Westdeutsche Rundfunk. Symfonieorkest uit Keulen, onder leiding van uh, Semyon uh, Bitschkoff.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 Soundtrack van Manchester by the Sea. Orkest uh, wordt niet vermeld. Uh, wat er mee speelt. En uh, we gaan dus luisteren naar deze twee heren. Ed Lewis en uh, Gerhard Kanzian. En die voeren het uit. MUZIEK <middels>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 Ook onder andere weer de componist van de Vanvar voor a Common Man, waar de uitzending altijd mee begint. En in dit geval wordt zijn stuk uitgevoerd, The Appalachian Spring, door New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein.